En zo zijn dan luisteraars hier in het stadion bij Nederland-België precies 41 minuten gespeeld en de stand is nog altijd 1-1. Ik moet u zeggen, het valt een beetje tegen, want ondanks de veldmeerderheid zijn er geen doelpunten meer gekomen, omdat de mooiste passes van Lenstra niet benut werden door de andere voorhoede spelers. Harlem, Hij zitten hier maar. goed, mooi op persentribuneel. Maar zonder onze piepenuiten, wij nooit waren ingekomen hier in Stanijol. Nee, dat zeker niet. En het heet stadion. Stadion. Ja, nee, kaarten hadden we nooit gekregen. En als we hier niet onzichtbaar binnen hadden kunnen sluipen, dan waren we er nooit ingekomen. Oh, maar waarom nu al die Belgen? Zij loopt steeds op deze helft van weide, Harm. Ja, dat noem je geen weide, dat noem je een voetbalveld, bonus. Oeh. En dat doen de Belgen omdat ze proberen de bal in het Nederlandse doel te jagen. Harm. Waarom straks riepen al die mensen kool? Zijn toch niet een bloemkool of een steenkool? Oh, oh, nu ik zijn heel boos. Ik zie dat die Belg hij geven een heel vals duw aan andere man van Nederland. Heb ik niet gezien. Uh, Belluisteraars, het is natuurlijk vreselijk zuur voor de Belgen, maar het is een strafschop. De familie werd in het strafschopgebied juist toen hij wou schieten op een harde manier aangevallen en ten val gebracht. ...onjuist en dus strafschop. Van Meles hij gaat eruit... ...maar hij komt misschien wel weer terug... ...en Clavan gaat nu die strafschop nemen. Daar komt een aanloop... ...schot over! Oh, oh, wat jammer luisteraars! Hoe is het mogelijk? En nog wel zo'n schutter... ...meters over het Belgische doel. Ik ben doen... heel boos... ...op die Belgische roodduivel. Hij hebben het voetballen spelen van Hollander... ...lelijke pijn gedaan... Ik nu vinden dat Hollanders, zij hebben verdiend, goede hulp. En nu ik ga onzichtbaar op weiden en ik ga onzichtbaar helpen. Nee, Monus, kom hier, blijf zitten. Ik niet overdenken, ik doe wat ik wil in. Monus, Monus dan toch? En daar gaat nu Anul met de bal. Zo'n fantastisch lange rush wordt dat weer naar voren. Hij heeft de bal, hij passeert een Biesbroek ter lauw met een schijn, schijnbeweging op verkeerde been gebracht. Daar zit een gat in die achterhoede. Een schiet. Goed gedaan kraak, dat is meesterwerk. Als een tijger is kraak naar de gevaarlijke hoek gesprongen heeft de bal in volle vlucht uit de lucht geplukt. Hij is even gevallen, maar hij hield de bal klemvast tegen het lichaam. En nu dribbelt hij de bal naar voren. Hij stuit de bal op de grond. En, oh, wat is dat nu? Oh wat erg luisteraars, het is onbegrijpelijk, maar het is toch gebeurd. Kraak liep met de bal in de hand naar voren en om niet te veel passen te maken stuitte hij die bal op de grond. En op het ogenblik dat die bal op de grond kwam leek het wel of een lage windstoot de bal te pakken kreeg. En in plaats van omhoog te stuiten rolde de bal ineens in het Nederlandse doel. Hoe kan nou zo'n bal tegen de wind in een eigen doel rollen? Zo, nu ik heb een gemaakt, een mooie doelpunt voor Nederlanders. Nee, Ezel, je bent een uilskuiken. Huh? Je hebt de bal in het verkeerde doel getrapt. En nou is dat doelpunt voor de Belgen en de stand is 2-1 voor België. Wat? Ik ben vergissen en toch, ik bedoel hem zo goed. Maar niet zijn erg, als komende tweede helft van wedstrijd, dan ik zal maken doelenpunt voor Nederlanders. Ja, jij maar wachten, ik wel goed zal maken. 42 minuten gespeeld in de tweede helft, nog altijd een stand van 2-1 voor de Belgen. Het is door dat ongelukkige doelpunt gekomen in de eerste helft. Maar we kunnen toch niet zeggen dat Kraak daar schuld aan heeft. Want we hebben hem wel honderd keer op zo'n manier die bal zien uittrappen. Jouw schuld, tenk. kameel. Goed, mijn schuld best. Maar ik heb een geen bult als een kameel. Maar weer hamert Nederland op de Belgische goal. Terlouw gaat mee naar voren. Van Terlouw naar Abe. Een trekbal naar Benhaars. Een mooie combinatie. Een kopbal naar Clavan. Een schot. Doei! Waar heeft hij nou de gelijkmaker? Als jij niet dat stomme doelpunt had gemaakt in eigen doel, dan stonden we nou voor, Monus. Ja, ja, ja, ik wil weten. Nu zijn bijna een van de voetballen strijd. Nu ik gaan en ik zal een maakvraai doelpunt in andere doel voor Nederlanders. Nee, nee, nee, Monus. Ze hebben gewisseld. N nou moet je juist weer in datzelfde doel schieten. Ja, pas maar op, als je straks tussen die snelle, sterke spelers komt, dan lopen ze je nog tegen de grond. Nee, nee, ik ben niet zo dom. Ik ga staan opzij. En dan, als het balletje zijn vlak bij doel en niemand bij doel, dan. Ik trap bal in doel en dan. Ja, je praat makkelijk. Ik moet het eerst nog zien. En je mag wel opschieten, want het is nog maar een paar minuten. Die gelijkmaker is natuurlijk een tegenvaller voor de Belgen. Maar voor onze ploeg is het een geweldige stimulans. Weer gaan we in de aanval. Weer krijgt Abe daar de bal. Hij geeft door naar Van der Kuil. Van Melis komt mee naar voren. Van Melis loopt toe. Hij schiet tegen een Belgisch been aan. Maar weer komt die terugspringende bal bij Abe terecht. Van Abe een paas naar Benaars. Maar dat heeft de bek Anul goed bekeken. En precies op tijd pikt hij de bal van de schietgrage schoen van de Benaars. Anul geeft nu de bal door naar de vrijstaande Carré. Maar was dat nou? Wat vreemd. eens verandert die bal van richting en hij komt toch weer bij Bennars terecht. En nu geeft Benhaars een zacht tikje naar Clavon. Die kan er niet bij, maar Anul kan er ook niet bij, want alweer verandert die bal van richting. Zomaar ineens op de meest vreemde manier. lijkt wel dat de bal zelf loopt. Hij loopt naar de Belgische goal toe. Luisteraars, het is een wonder! Het is een goal! Ja! 3-2 voor ons, luisteraars. Dat is de meest merkwaardige wedstrijd die ik ooit heb gezien. Plotseling ging de bal de andere kant uit en Anul is gevallen. Ja, waarover is je nou eigenlijk gevallen? Hij staat wild met zijn armen te zwaaien en hij schijnt te protesteren. Maar iedereen lacht hem uit. En ik begrijp toch heus niet wat er gebeurd is. Harm, Harm, harm. jij nu bent tevreden over mij, mis. Monus, dat heb je prachtig gedaan. Ja? Zeg, Monus, heb je je erg bezeerd toen Anul over je heen viel? Ja, ik heb wel klein pijn aan mijn rechterbeen. Ik denk, het, hij kraakt mijn ribben. Maar ik ben sterk en ik ben nog helemaal heel. Hij, hij wel waren heel boos, die Amman Hij zeggen, hij zijn gevallen over een vent. Maar het gescheiden rechter, hij lachen. Einde van de grote strijd, luisteraars. Het is onbegrijpelijk, maar eindgoed al goed. Nederland klopt de België met 3-2.